Twee uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Er is grote onvrede onder brandweerlieden na de invoering van de veiligheidsregio's. En over uh, waarom onze veiligheid in het geding is, hoort u zo direct. Uh, Zometeen in het Radio 1 vandaag. Maar nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Het grootste deel van de 100 verdachten die maandagavond werden opgepakt in Veen wordt vandaag vrijgelaten, Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Vandaag worden 83 jongeren vrijgelaten. Gisteren mochten al 9 verdachten naar huis. De overige 8 verdachten blijven vastzitten. De Brabantse politie pakte de 100 mensen in de nacht van maandag op dinsdag op nadat zij zich tegen de hulpverleners hadden gekeerd bij een autobrand. Een groep jongens en meisjes maakte het de brandweer onmogelijk... om te blussen en bekogelde de politie met flessen en zwaar vuurwerk. Het is in Veen traditie dat jongeren rond oudjaar autovrakken in brand steken. Hulpverleners hebben alle 52 wetenschappers en toeristen... van het schip gehaald dat in het ijs van Antarctica vastzit. Met een Chinese helikopter is iedereen van boord gehaald... en naar een Australisch schip gebracht. Correspondent Robert Portier...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 In 2012 pleegden zelfmoordterroristen ook een aanslag op het hotel in Mogadishu. De toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is inderdaad kritiek. Hij is in levensgevaar, bevestigde directeur van het ziekenhuis... waar Sharon wordt verpleegd. Correspondent Ankire Reges. Zijn nieren werken niet meer, zijn andere organen ook niet meer. Dus er wordt hier verwacht dat het misschien enkele uren nog duurt... en uh, op z'n langs tot morgenochtend, maar niet langer.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 Vorig jaar verdrievoudigde het aantal bootvluchtelingen dat de oversteek naar Italië maakte. Dat kwam onder meer door de burgeroorlog in Syrië en de politieke onrust in de Hoorn van Afrika. Het weer dan, afwisselend zon en buien. Het is 9 tot 11 graden. Morgenochtend veel bewolking met af en toe regen. In de middag dan af en toe zon en ook stevige buien, soms met onweer. Het wordt dan 9 tot 11 graden. In het weekend blijft het wisselvallig en wordt het 7 tot 9 graden. Verkeersinformatie van de AWB. Dennis Mooi. Er staat nu één file ten zuiden van Amsterdam op de A10 richting Den Haag. Staat tussen de rij en het knooppunt de Nieuwe Meer. 2 kilometer. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Brandweerlieden maken zich grote zorgen over onze veiligheid. Dat blijkt uit een peiling van ons opiniepanel 1Vandaag. En denkt Bill de Blasio, dat is de nieuwe burgemeester van New York... denkt hij nou echt de kloof tussen arm en rijk te kunnen dichten. En verslaggever Harm van Atveld is in Schiedam... waar hij praat over een ruimtereis naar Mars... Ja, dat is zeven maanden vliegen, project van 6 miljard dollar... waar zich wereldwijd 200.000 mensen voor hebben aangemeld. Duizend zijn er door de eerste selectieronde gekomen... waaronder drie Nederlanders en een van die drie woont in dit huis in Schiedam. En u hoorde zo wat dat bellen bij die deur gaat opleveren. Neem ik aan, van Harm van Attenveld. De reorganisatie bij de brandweer gaat ten koste van onze veiligheid. Dat blijkt uit een peiling onder brandweermensen van 1Vandaag. Vandaag presenteren we op radio en tv de resultaten van die peiling. En u hoort reacties van Advocabo, FNV, SP, PVDA... en Emeritus Hoogleraar Veiligheid Ben Aalen. Ja, sinds 2010 is die grote reorganisatie gaande binnen de brandweer. In de nieuwe organisatie worden brandweerkorpsen niet meer... Vanuit de gemeente bestuurd, maar vanuit een grotere veiligheidsregio. Wat voor invloed heeft dat nou op het brandweerwerk? Legt we voor aan brandweerlieden. Gijs Rademaker van het een vandaag opiniepanel is hier bij ons voor de resultaten, Gijs. Ja. Van de Brandweer is bekend dat mensen niet graag kritiek hebben op de organisatie. Heb je dat nou gemerkt in jouw onderzoek? Ja, dat hebben we heel erg gemerkt. We hebben nadrukkelijk anoniem gepeld. Ik zeg er even bij: we hebben gepeld onder 600 beroepsbrandweermensen. In samenwerking met Avocabo FNV. En we hebben daarnaast hetzelfde onderzoek onder 1200 leden van de vrijwillige brandweer gehouden. Dat is een hele grote groep, 21.000 mensen zijn lid van die vrijwillige brandweer. 1200 hebben we er gepeld. En uh, ja dus, uh, heel, veel, heel veel reacties uh, zeggen, uh, we zijn eigenlijk bang om hardop... Reageren, bang voor repercussies. Ja, maar ze hebben wel het een en ander tegen jullie gezegd, anoniem. Uh, dus uh, wat zijn dan de opvallendste resultaten van jij? Nou, laat ik beginnen met dat we, we peilen vaker beroepsgroepen. He, we doen onderzoeken onder leraren, onderzoeken onder agenten bijvoorbeeld. Maar zelden zie ik een uitslag die zo duidelijk en zo hard is als, uh, als deze. Een ruime meerderheid van de brandweermensen... vindt de, re de reorganisatie een verslechtering van de brandweerorganisatie. He, dus de afgelopen tijd, wat ze hebben veranderd... Dat, is, uh, dat betekent een verslechtering op korte en op lange termijn. He, vaak zeggen mensen reorganisatie, dan zijn werknemers altijd ontevreden. Nee, ook op de langere termijn betekent dit een verslechtering... zeggen deze mensen in het veld. En... Dat heeft eh, volgens de brandweermensen dus gevolgen voor ons allemaal. kwart zegt dat door die regionalisering... de veiligheid die de brandweer biedt aan burgers, dat die is afgenomen. Ja, dat moet even indalen. kwart van de brandweerlieden zegt dus dat het gevolgen heeft... voor jou, mij, voor, voor onze veiligheid in huis. Het is er door deze reorganisatie dus minder veilig opgevallen. Want waar doelen ze dan op als ze zeggen minder veilig? Ja, we hebben ze natuurlijk gevraagd... geef voorbeelden van de problemen die je tegenkomt. Honderden eh, reacties hebben we gehad. Nou, dit zijn twee voorbeelden. Eén brandweerman of vrouw, hè, die, die, die schreef ons... de trainingen zijn minder, de aanrijtijden nemen toe... we hebben minder voertuigen, minder personeel en minder ervaring. Het feitelijke werk van de brandweerman, het redden van mensen en dieren... wordt niet meer belangrijk gevonden door korpsleiding en politiek. Ja, en veel brandweerlieden ervaren ook... Ja, hoe zal ik het zeggen? Een, een, een soort van papieren werkelijkheid... Hè, die niet strookt met de, met de dagelijkse praktijk. Iemand die schrijft ons... Uh, op papier ziet het er mooi uit, maar het echte werk is echt anders. He, ze beseffen niet wat er zich afspeelt bij de uitdrukdiensten. Het is wachten op ernstige ongelukken. Nou, We hebben tientallen, honderden van dit soort reacties. Ja, voorbeelden, maar uh, zoals gezegd, mensen praten er dus lastig over wat het nou uh, precies is. Ja. Um, dat hebben wij ook gemerkt, want we wilden wat mensen voor de microfoon uh, halen. Dat is uh, niet daadwerkelijk als zodanig gelukt, maar toch hebben we die, die, die ervaringen vertaald. En daar hebben we een korte compilatie van.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 Voor de reorganisatie zat er 134 man koude brandweer op het hoofdkantoor. Dat is kantoorpersoneel, zeg maar. Nu, na de reorganisatie, zit daar nog steeds 134 man. Maar ondertussen zijn er wel 300 mensen uitgegooid. Dat is dus allemaal warme brandweer. De mensen die de brand blussen. Dat kan toch niet? Onze pakken zijn aan vervanging toe. Vroeger kocht de post zelf dan gewoon nieuwe. Maar nu krijgen we ze niet. Omdat de rest van de regio nog niet aan pakken toe is. En een zogenaamd centraal moet worden ingekocht. Oude pakken...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 Voorbeelden van reacties zoals die bij het 1Vandaag Opiniepanel binnenkwamen. Laten we het een paar voorbeelden ook weer even uitpakken Gijs. Want een van de opmerkingen ging over dat er geëxperimenteerd wordt... met het aantal mensen op de brandweerauto. Ja, precies. In, in, in heel veel regio's lopen die experimenten hè, de afgelopen jaren. Um, ze besluiten bijvoorbeeld om vier in plaats van zes brandweermensen... op een wagen mee te sturen. Of om meer vrijwilligers in plaats van beroeps mee te sturen. Nou, die experimenten of uh, innovaties hè, zoals de organisatie het dan zelf zegt. Uh, brandweerlieden vinden dat dan experimenten. Uh, die, uh, die vallen slecht bij uh, de beroepsmensen die wij hebben onderzocht. Uh, zij zeggen zelfs dat er daarmee onaanvaardbare risico's worden genomen. Zowel voor brandweerpersoneel zelf als voor de burger. Ze zeggen gewoon letterlijk, mensen die schrijven ons met vier man uitrukken, uh, betekent dat je niks kan bij een brand. Er staat een huis in brand. Je wil iemand van de eerste verdieping redden. Ik ga dan niet naar binnen, schrijft deze. Daar persoon. zijn ook regels voor dat dat dan niet kan. Hè? Ja, precies. Ja. Dat mag ook officieel niet. Ja. Wat vond jij verder het meest opvallende nog? Nou... Um, het belangrijkste probleem wat mensen zelf heel erg aangeven... is dat door die uh, reorganisatie dat de bureaucratie enorm is toege uh, toegenomen. Je gaat natuurlijk van een gemeentelijke regio naar een veiligheidsregio. Ja, uh, processen uh, lopen dan vertraging op. En dat heeft uh, enorme gevolgen voor de veiligheid, zeggen zij zelf. En belangrijk is ook dat als brandweerlieden opmerkingen maken naar hun uh, chef over dit soort zaken, over hun zorgen... dan hebben ze het gevoel dat ze niet gehoord worden. Acht op de tien van onze deelnemers die zeggen... Korpsleiding heeft geen aandacht voor onze problemen. We gaan eens even praten met Bertha Haas, FNV-bestuurder. Wat vindt u van dit soort geluiden, meneer de Haas? Helaas uh, verbaast het me niet. Het is het beeld wat wij als advocaten ook al uh, langer hebben... dat er niet geluisterd wordt door de top van de brandweer... naar de mensen die aan de basis staan van het werk. En dat is natuurlijk erg zorgwekkend als uh, acht van de tien... Uh, mensen van het onderzoek zeggen dat ze het gevoel hebben dat er niet wordt geluisterd... Ja, dat geeft wel aan dat er signalen van mensen die het echte werk doen niet aankomen. Maar komt dat nou allemaal door die reorganisatie... of is er structureel al wat langer mis? Want als het geluiden zijn van mensen die zeggen... ja, ik word niet gehoord, er wordt niet naar me geluisterd. Nou, Er is altijd al sprake geweest van een hiërarchische cultuur binnen de brandweer. Dat is logisch, dat de, he, met het werken met rang neemt dat met zich mee... Maar toch vind ik dat de laatste jaren de geluiden van mensen op de werkvloer ernstiger zijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer zich durven uitspreken, niet meer kunnen uitspreken. En ik vind het ook erg zorgwekkend om te horen dat bijvoorbeeld een van de mensen niet meer op de radio durft te komen met uitspraken. Want dat geeft wel aan dat de druk erg hoog is. Maar goed, dat u zegt, dat verbaast me eigenlijk niet. Ook niet het feit dat drie kwart van de brandweermensen zegt dat de veiligheid in het geding is door die reorganisatie. Nou, het getal is erg hoog. 75% vind ik ook erg hoog. Dus in die zin is dat nog ernstiger dan ik dacht. Maar ja, wij horen dus regelmatig van mensen die zelf op de wagen zitten... dat zij vinden dat de risico's toenemen. En dat zij dat ook hebben gemeld bij de leiding... maar dat de leiding dat niet, niet doorgeeft. Een voorbeeld is het experimenteren met vier man op een wagen. Dan moet aan de ondernemingsraad ook toestemming gevraagd worden... om daarmee te gaan werken. In sommige gevallen heeft de ondernemingsraad bij de brandweer gezet... nou, wij vinden het niet verantwoord om te doen. En desondanks heeft de leiding toch die experimenten doorgezet... met vier man op een wagen. Ja, dat zijn voorbeelden van uh, wat wij echt onacceptabel vinden... vanuit de APKU-FNV. Is dat ook omdat brandweerlieden misschien zelf heel graag naar binnen willen... om mensen te redden en om de brand binnen te blussen... terwijl er in de organisatie gezegd wordt... Van, nou, misschien moeten we daar anders over gaan denken? Nou, ik denk dat iedereen binnen de brandweer wel graag mensen wil redden. Dus mm. daar, ik neem aan dat daar niet het verschil van mening is. Ja, maar er wordt verschillend zit. over gedacht... Over de effectiviteit van acties om mensen te redden. Ja, nou waar, waar met name verschillend over wordt gedacht, is dat sommige mensen zeggen: ja, als er eenmaal een brand is in een huis en er zijn mensen in een brand, dan verspreidt de brand zich zo snel dat je het toch nooit redt om daar als brandweerauto op tijd bij te zijn. En dan vergeten deze mensen die dat zeggen dat het heel vaak zo is dat er ook mensen zich boven een brand bevinden. He, op 12 december is er nog een jongen gered die boven, zich boven een brand bevond in een woonhuis. Als de weer daar niet op tijd was geweest, had die jongen niet gered kunnen worden. Dus een paar minuten verschil zijn een kwestie van leven of dood. En ook of je met vier man op een wagen zit of zes man... kan betekenen dat je net niet voldoende mensen hebt om die ladder naar boven te brengen... om zo'n jongen te redden. Dus... Het gaat er niet alleen om mensen die zich in een brand bevinden... maar ook mensen die zich boven een brand bevinden of aan, naast een brand. Die moeten ook gered worden. En Zijn dat incidenten of komt dat heel veel voor dat je mensen redt? Nou, In 2012 zijn er 500 mensen door de brandweer... uit een brandend huis gered als met hun actie. Dus ik vind dat aanzienlijk. Ja. Minister Opstelten uh, heeft natuurlijk om reactie gevraagd... op de resultaten van de peiling. Hij zegt dat hij in gesprek gaat met de veiligheidsregio's. Uh, een goede reactie? Nou, dat is misschien een begin... Maar ik vind dat er gesproken, gesproken moet worden met de mensen die aan de basis staan van het werk. En nu niet weer alleen met de commandanten en de top van het management. Maar ga nou eens praten met de mensen die echt de brand moeten bestrijden. En laat hun eens zeggen wat er nodig is om een veilige brandweerzorg te geven. Dat is waar het om gaat. Wat doet u nu verder met wat u vandaag gehoord hebt? Het eerste wat wij doen is dat wij vandaag als advocaat BVV een meldpunt openen. Waar brandweerlieden een incident of een bijna incident kunnen melden. Wij willen heel graag zicht krijgen op welke situaties nou echt risicovol zijn. En daarmee willen wij ook in gesprek gaan met Brandweer Nederland... om te kijken hoe wij het beleid zo kunnen aanpassen... dat er veilige brandweerzorg mogelijk is. En met dat meldpunt willen wij uh, zicht krijgen op welke situaties zich voordoen... waar echt risico's worden gelopen. Maar ze ook anoniem kunnen melden, neem ik aan. Ja, dat is heel belangrijk. Mensen zich anoniem kunnen melden. Want anders zou er waarschijnlijk weinig meldingen binnenkomen, vrees ik. En daarnaast willen wij ook graag in gesprek met de brandweer Nederland... en willen wij onze visie op de toekomst van de brandweer ook gaan bespreken. U wilt in gesprek met brandweer Nederland. Nou hebben we Stefan Wevers aan de lijn, voorzitter van brandweer Nederland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U hebt meegeluisterd. Goedemiddag. Wat vindt u van ja, de resultaten van het opiniepanel bijvoorbeeld... en van wat u nu hoort van de FNV? Ja, ik ben, ben halverwege ingevallen... Nou ja, het zal u duidelijk zijn dat er grote zorgen zijn... dat driekwart van de brandweerlieden in ieder geval uh, tegen ons heb, heeft gezegd... dat ze denken dat onze veiligheid in het geding is sinds de reorganisatie. Ja, wat, wat, wat mij opvalt is dat er uh, een aantal zaken door elkaar lopen. En aan de ene kant is de, er de uh, reorganisatie. He, bij wet geregeld vanaf 1 januari 2014 dat wij 25 korpsen hebben in Nederland... Um, en zo'n reorganisatie uh, die, uh, is ook nog, hij is ook nog pas pril maar gaat altijd gepaard met vernieuwingen, veranderingen en, en, en, en daar zijn allerlei thema's uh, bij te bedenken En die, die, die zijn ook de revue gepasseerd uh, net wel maar twee is wat daar nog een beetje los van staat is de doorontwikkeling van het vak ehm um... Want die, die doorontwikkeling van het vak, hè, om, om dus het vak verder te professionaliseren... Eh, da, da, daar zijn ook heel veel eh, voorbeelden van. Hè. Technologische innovaties, maar variabele voertuigbezettingen... Ja, meneer de Wevers, we begrijpen dat zo'n reorganisatie tijd kost... maar als ondertussen, en dat wordt gezegd, de veiligheid in het geding is... dan is het toch een probleem? Ja, nou, u stelt dat de veiligheid in het geding is. Uh, um, uh, er zijn twee dingen altijd belangrijk, denk ik, in, in, in zo'n uh, Ja, ik stel dat niet, hè, de brandweermensen. Ja, dus de, de, de veiligheid uh, uh, van onze eigen mensen, nou, daar moet je gewoon pal achter staan in welke reorganisatie dan ook. En, um, um, en we doen het uiteindelijk voor die burger, dus die, die, die moet snelle en goede adequate hulp uh, krijgen. Um, ik, ik hoor voorbeelden um, waarbij dus als, als brandweermensen echt zeggen van nou, um, um, ik, ik kan niet meer veilig optreden, hè, dan moet je daar naar luisteren en dan moet je daar wat mee doen. Um, ik, ik, ik, maar ik zie ook, he, u noemt ook experimenten... maar als voorbeeld weer, he, die, die variabele voertuigbezetting... Die, die komt een aantal keren langs... Um, waarbij ook heel veel misopvattingen zijn, vind ik. Uh, die, die, die variabele voertuigbezetting, waar, daar is uitgangspunt... He, dat, uh, we gaan gewoon met zes mensen, is standaard. Net als altijd. Uh, alleen meldingen waar, waar, waar uh, je ook met minder mensen naartoe zou kunnen... Bijvoorbeeld een containerbrandje of een klein bermbrandje of een autobrandje. Daar, daar kun je dus met, met vier naartoe. En dat bepaalt, dat bepaalt de bevelvoerder wie op die auto zit. Um, en een woningbrand waarbij nog mensen naar binnen zijn... Ja, daar, ga je, daar ga je gewoon met je standaard 6 bezetting naartoe. Maar in, uh, in ieder geval, mensen zijn er nu nog niet tevreden over hoe dat allemaal geregeld is... en hebben af en toe het gevoel, ja, daar staan we met z'n vier en we kunnen niks. Ja, dat, dat, dat heb ik net ook gehoord. En Waarbij ik ook moet constateren, we hebben 25 korpsen in Nederland... en er zijn een aantal prachtig mooie voorbeelden... Um, um, waar het heel goed geregeld is, gewoon. Hè? Waarbij um, um, netjes uh, middels ondernemingsraad, betrokkenheid, opleidingssystemen en andere soort dingen. Um... Nou, ik, ik hoor ook een aantal voorbeelden. Uh, uh, wat mensen zeggen, denken van nou, dat, dat, dat, dat moet beter kunnen. Ja, name... Daar gaat u wat mee doen. Uh, meneer De Haas van FNV? Nou ja, wat me opvalt wat de heer Wevers zegt, is dat uh, er dus wel met zes man op een wagen gereden moet kunnen worden. Maar wat er moet gebeuren, is dat er ook zes beroepspersoneel op de kazerne aanwezig moet zijn. om op die wagen te kunnen rijden. En zo langzamerhand zien wij dat daarop bezuinigd wordt. En dat er geen zes man meer aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld vier man. Ja. Dat er dan al twee vrijwilligers nodig zijn. En die bezetting is een probleem. Er wordt echt obsessief bezuinigd op de overheid. En dus ook op ambtenaren bij de brandweer. En dat leidt tot risico's. Meneer ja. Wevers van Brandweer maar. Nederland, u hebt het nu allemaal gehoord. U hebt ook gezegd. Je, ik wil nog één ding ja, reageren op We gaan er wat, wat meer doen, zei ja. u. Dus u gaat daadwerkelijk in gesprek met FNV. U gaat kijken naar de resultaten van ons onderzoek. En wat de FNV nog op het meldpunt binnenkrijgt. Ja, twee reacties. Eén reactie is toch even op. op uh, uh, ik hoorde dat ook in het interview van um, beroeps hebben meer ervaring dan vrijwilligers. En dat is toch anders, hè? Um, nou, dat, dat vind ik niet. Um, um, sterker nog, als je kijkt naar het ploegensysteem die we hanteren... Um, zit daar geen verschil tussen uh, vrijwilligers of beroeps in. Dat moet net zoveel ervaring kunnen hebben als... Uh, en er zijn heel veel plekken in Nederland waar uh, vrijwilligers zelf En de, de andere reactie? En de andere reactie is uh, in gesprek met de heer De Haas... Um, nou, wij zijn in gesprek met... Dat met, gaat u uh, doen. Nou ja, de klacht was dat het niet geluisterd werd. Maar we nemen nu aan dat u gaat luisteren. Ik wens u daar heel veel succes uh, bij. En ik dank u voor uw reactie voor dit moment. Stefan Wevers, voorzitter van Brandweer in Nederland. Om vier uur meer trouwens over de zorgen van de brandweerlieden. En ook een gesprek met emmerichtershoogleraar Veiligheid Ben Aalen En met PvdA Tweede Kamerlid Agnes Wolbert en Nino Kooyman van de SP wat wij de afgelopen dagen, meneer De Haas, nog heen heeft. Ja? Ik hoop uh, dat uh, dit voorbeeld hè, van het bezuinigen op ambtenaren... ook een uh, voorbeeld is wat niet meer kan. Net als het bezuinigen op inspectiediensten en het bezuinigen op hulpdiensten. Ik denk, dit zijn essentiële diensten... waar de veiligheid van de burgers in het geding is. En daar moeten we echt met z'n allen een punt achter zetten. Waarvan en dank u wel. Wat ik net wilde zeggen is dat we de afgelopen dagen geleerd hebben... dat het in het Brabantse Veen gebruik is om autovrakken in de brand te steken. Zo rond, oud en nieuw. Daar hebben we veel over gehoord. Er zijn heel veel jongeren voor opgepakt. Van de 100 jongeren die in de nacht van maandag op dinsdag zijn opgepakt in Veen... wordt een groot deel vanmiddag, dat hoorden we eerder, vrijgelaten. Van de lijn John Remmerswaal. Meneer Remmerswaal, 83 jongeren worden vrijgelaten. Eerder waren er al negen. Uh, blijven die allemaal wel verdacht... Ja, alle, alle personen, uh, zowel de vrijgelaten als uiteraard de mensen die niet worden vrijgelaten, blijven verdacht. Overigens jongeren, het zijn uh, uh, mensen van allerlei verschillende leeftijden, dus het is niet zo dat, uh, dat het alleen maar minderjarigen betreft. Nou, ze dus voelden zich waarschijnlijk heel jong op dat moment en wild ja. en uh, los van alles. Uh, waarvan worden ze nou precies verdacht? Um, wat er gebeurd is, is dat zij uh, uh, zich op een uh, op ene moment... Uh, uh, toen de politie uh, een, een, een veilige werkplek, zoals dat heet, wilde creëren voor de brandweer... om, een, uh, om, om autobranden te blussen, uh, uh, keerde zich een groep van zo'n uh, 70 man, zoals we nu uh, duidelijk hebben... Uh, uh, ineens uh, uh, tegen, de, tegen de politie en begon hen te gooien met, uh, met stenen, en met, uh, met zwaar vuurwerk... Uh, uh, politiemensen bedreigd en nou, er werd geweld gepleegd tegen de politie. En uh, dat is te vertalen in, uh, in, in, in een brandstichting, uh, openlijke geweldpleging uh, tegen de politie. En ook is er nog gevorderd dat iedereen op een gegeven moment... Uh, dus ze hebben de kans gekregen om allemaal weg te gaan. Ze hebben het beveld gekregen om weg te gaan. En daar heeft men niet tegen geluisterd. En ook dat, uh, wordt, uh, uh, daarvan worden ze bedacht. Maar de kritiek was dat u een hele grote groep en ook mensen onterecht had opgepakt... voor deze 18 nog vastzitten. Dat zijn dus degenen die daadwerkelijk gegooid of wat dan ook uh, hebben? Nee. Uh, in die, op die avond uh, uh, hebben zich zoals er nu uh, naar uitziet, een groep van 70 man, zoals ik al zei, gekeerd tegen de politie. Uh, de politie is toen uh, met, uh, met hulptroepen uh, uh, aan de slag gegaan en heeft geprobeerd deze groep uh, aan te houden. Een gedeelte van de groep is buiten aangehouden en een gedeelte van de groep uh, het grootste gedeelte is de kroeg uh, ingevlucht. En uh, de politie heeft toen geprobeerd om uh, de mensen daaruit te halen. Um, en uh, toen keerde zich eigenlijk die, die kroeg en iedereen die daarin zit keerde zich tegen de uh, politie. Toen is besloten om iedereen die zich in de kroeg bevond uh, uh, aan te houden. Um, dus ook neemt... die mensen die al vrijgelaten zijn, die hebben wel uh, de wet overtreden, zeg maar. Nou ja, daar was in ieder geval op dat moment reden om, uh, om, om geen onderscheid... Uh, om, uh, men kon geen onderscheid maken, er was in ieder geval voldoende verdenking om iedereen aan te houden. Dat neemt niet weg dat je in de loop van het onderzoek wel tot de conclusie gaat komen. Dat kan bijna niet anders dan de gedeelte van die mensen geen betrokkenheid buiten uh, heeft gehad. En uh, nou, Voor ons is, uh, is de opgave om zo snel mogelijk die mensen die geen... Uh, rol hebben gespeeld in, in, in gewelddadigheden richting de politie, om die zo snel mogelijk natuurlijk vrij te krijgen en naar huis te sturen. Goed, want dat zijn er ongeveer 30, hebben we begrepen? Nou ja, dat zou optelsom leren. We hebben honderd mensen aangehouden en als we het inderdaad 70, hebben, 30, over zo'n groep ja. van 70 man, ja. ja. Goed, uh, ik wens u succes verder voor de vervolging van de mensen die volgens u wat gedaan hebben. Dank u wel voor nu, meneer Remmerswaal, de persofficier ja, was dat. Die ging over de zaak in Veen. Als er één club is die profiteert van de ophef rondom de NSA... het afluisterschandaal en de activiteit ook van de IVD op het internet... dan is het wel de Piratenpartij. De partij zet zich in voor internetvrijheid en het behoud van privacy... en die haalt in verschillende landelijke politieke peilingen... Eh, één zetel, soms geloof ik zelfs twee... Maar de eerstvolgende verkiezingen zijn natuurlijk op lokaal niveau. De gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en dat is dan ook waarom die piraten zich uh, in die gemeenteraad willen horen. Waaronder in de gemeente Groningen. We gaan over praten met German Brands, Secretaris van de Piratenpartij. Welkom. Dank u wel. Groningen ja. en nog veel meer gemeenten. Uh, in eerste instantie is het Groningen en Amsterdam. Uh, er zijn nog een aantal andere gemeenten die uh, zitten te twijfelen van, zijn wij klaar genoeg om mee te doen. Bijvoorbeeld de gemeente Hoekse Waard. Klaar genoeg? Uh, want dat moet er dan klaar zijn? Uh, de Piratenpartij is een vrij jonge partij. En uh, veel mensen zonder politieke ervaring. En dan toch het schrijven van een partijprogramma. Uh, hebben, hebben we wij, voldoende geschikte mensen overal? Hebben wij voldoende geschikte mensen. En hebben wij voldoende punten om mee te doen in die gemeenteraad. Uh, zoals je al zei, want het is met name uh, uh, internetprivacy. privacy is eigenlijk een landelijk dan wel een internationaal standpunt. Dus hebben wij ook voldoende punten om mee te doen in die gemeenteraad. Ja, en, want, want wat, hoe gaan jullie vanuit Groningen voorkomen dat de Amerikaanse NRC ons afluistert? Nou ja, dat gaan we niet voorkomen. Toch niet? Uh, niet vanuit Groningen in elk geval. Uh, waar we wel uh, uh, grote invloed kunnen uitoefenen... is een stuk uh, zelfbeschikkingsrecht en uh, transparantie van de overheid. Wat een van de andere uh, kenpunten is van de Piratenpartij. Uh, als we dan bijvoorbeeld gaan kijken van... Uh, waar is de inspraak van de burger? Uh, op welk moment kunnen zij mee gaan doen? Die is op dit moment wat ver te zoeken. Ook op maar moment... als je het vertaalt naar Groningen... Want, want wat zou dat dan betekenen in Groningen? Waar ga je dan op hameren? Uh, bijvoorbeeld de open, uh, openbaarheid van de beleidsstukken. Die zijn op dit moment moeilijk vindbaar. Er worden tegenwoordig wel pdf's online gezet. Alleen als je dan in zoekmachines en dergelijke komt... kom je moeilijk bij de beleidsstukken terecht. Dus de informatie die je zoekt gaat nog via omslachtige wegen... zoals bijvoorbeeld de WOP-verzoeken. Terwijl eigenlijk alles gewoon via internet geregeld kan worden... dat je daar rechtstreeks bij kan en ook bijvoorbeeld mee kan gaan praten. Het grappige is dat jullie eigenlijk enerzijds... zo groot mogelijke transparantie willen... en anderzijds ook heel erg op die privacy zitten... van degene die zelf op internet zitten. Inderdaad, uh, transparantie van de overheid. Alleen privacy voor de burgers. En ja. Daar zit een heel groot verschil in. Ja, precies. Wat zijn dat nou voor mensen die, uh, die zich bij jullie aansluiten? Zijn dat... Want die indruk had je nogal eens bij de verkiezingen... als je ze ook wel eens bij, in, bij bijeenkomsten in kroegen zag zitten... dat het toch mensen zijn die een beetje zitten te surfen op het internet... en eigenlijk overal wel een beetje tegen zijn. <laughs> nee, dat is gelukkig een hele diverse groep. Uh, volgens mij is elke politieke partij ooit een keer ontstaan... vanuit een groep activisten. En dat, dat zie je binnen de Piratenpartij ook wel. Uh, alleen de groep is heel divers. Dus je ziet hele jonge mensen, je ziet ook veel oudere mensen. Je ziet mensen die werkzaam zijn, je ziet mensen die niet werkzaam zijn. Het is een hele diverse. Die zich allemaal goed verenigd voelen onder de naam Piraten? Die zich allemaal goed verenigd voelen onder de naam Piraten. Je ziet er niet uit... als een piraten uit, voor alle duidelijkheid? <laughs> ik draag geen ooglap, ik heb geen papegaai. jullie houden die, die nou nee. wel? Wij houden die naam wel. We zijn een grote internationale organisatie. Okay. En uh, de Piratenpartij Afdeling Groningen is ook gewoon uh, lid van de Piratenpartij Nederland. Die vervolgens weer lid is van de internationale Piratenpartij. Maar even hoe, hoe jullie te werk gaan. Hè? Want ik begrijp, jullie hebben actieve leden in een stad. En die hebben allemaal evenveel invloed op de standpunten van de partij. Ja. Dan kijk ik, ik kijk hier sceptisch bij, zeg ik maar voor de luisteraar. <laughs> ja, uh, iedereen heeft evenveel invloed op, uh, op de standpunten. Uh, Behalve dat we regelmatig samenkomen. Wij organiseren kroegmeetings om ook gewoon heel erg laagdrempelig bezig te zijn... zodat iedereen aan kan sluiten. Hebben we ook bijvoorbeeld een e-democratie systeem. Uh, en dat is een... Maar hoe voorkom je dat het een allegaatje wordt dan, dat beleid? Als iedereen evenveel invloed heeft. Want hoe groter de partij wordt, hoe meer verschillende standpunten er komen. Uh, er komen steeds meer standpunten, maar standpunten daar kun je deadlines aan hangen van, we gaan hier zo lang over praten, en wat op dat moment de algemene deler is, uh, daar uh, zullen we het standpunt op dat moment op innemen. Ja, Jan denkt dat democratie helemaal niet werkt in de democratie <laughs> echt. Dat is Ik ben erg hoor. voor democratie, voor de duidelijkheid. Maar daar kun je afspraken in maken natuurlijk, bijvoorbeeld dat mensen voor vier jaar het beleid uitvoeren, ik noem maar wat. En wat je ook bijvoorbeeld kunt doen is zeggen van, ik heb zelf geen verstand van dit onderwerp, maar ik weet wel dat uh, Jan bijvoorbeeld heel veel uh, uh, verstand heeft van radiomaken, dus ik laat mijn stem, op dat punt, door hem vertegenwoordigen. Je hebt me overtuigd. Jullie, werken jullie eigenlijk samen met de Piratenpartij in Duitsland? Die is heel groot, hè? of redelijk groot. Uh, we hebben contacten met de Piratenpartij in Duitsland en ook uh, richting de campagne zullen we daar uh, weer veel contacten mee zoeken. Um, en, en ja, dus wij werken samen met hun, maar niet alleen met de Duitsers, ook met de Belgen. En, uh, de Internationale Engeland. samenwerking? Ja, absoluut. En ook, wat, wat is internationaal dan het belangrijkste speerpunt? Uh, wederom uh, de privacy en uh, internetvrijheid. Uh, uh, de vrije informatiesamenleving. Dat die elkaar niet in de weg zitten. Inderdaad. Hey, en uh, na Groningen uh, Europa? Uh, inderdaad. Drie maanden later hebben we Europa. Gaan we ook meedoen aan de verkiezingen? Het zal een behoorlijke dobbel worden, want dan heb je voor toch echt wel 150.000 stemmen nodig, minstens. Uh, maar we gaan meedoen en we zijn erg enthousiast. Succes! Dank je. German Brands van de Piratenpartij Groningen. En uh, we zullen zien wat de kansen zijn en wat de uitslagen vooral zijn... bij de gemeenteraadsverkiezingen en later dus de Europese verkiezingen. Dat was Groningen. Misschien ook wel Europa straks Mars. Maar nu eerst uh, het nieuws. Mark Visser. Dit is Radio 1. Nog eens 83 verdachten die maandag in Veen werden opgepakt... mogen vandaag naar huis. Gisteren kwamen er al negen vrij. De overige acht verdachten moeten nog in de cel blijven. Zij worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De jongeren hadden maandagnacht de politie belaagd... bij een autobrand in het Brabantse dorp.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 Criminele bendes en families hebben het afgelopen jaar steeds vaker speciaal geprepareerde roofkinderwagens gebruikt om in Nederland hun slag te slaan. Detailhandel Nederland krijgt steeds meer meldingen van winkeliers en winkelketens. De kinderwagens zijn aan de binnenkant bekleed met folie en zware metalen, waardoor de alarmpoortjes niet afgaan. En de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslagen van gisteren op een hotel in Mogadishu in Somalië. Bij de explosies kwamen elf mensen om het leven. Al-Shabaab had het gemunt op functionarissen van de Afrikaanse Vredesmacht in Somalië. Dat is het belangrijkste nieuws. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Een nieuwe burgemeester voor New York. Wat dat gaat dat nou betekenen? En twee echte Justin Bieber-fans. Die mogen mee naar de film over hun held. Maar eerst gaan we snel terug naar Harm van Attenveld. We hoorden hem al eerder in Schiedam... Is hij bij een man die naar Mars wil. Bovenop zolder ligt zijn oude Lego nog. Donald Duck staat er in de vensterbank. En hier komen we in... Ja, de woonkamer van mijn ouders. Wim Dijksoeren is 20 jaar. En deze week kreeg hij een mailtje dat zijn leven wellicht totaal gaat veranderen. Wat staat er? Ja, er staat... You and only 1057 other aspiring astronauts around the globe have been preselected as potential candidates... to launch the dawn of a new era. Human life on Mars. Afzender is Mars One. Dat is een initiatief van twee Nederlanders. Onafhankelijk van ESA of NASA. Die proberen een ruimtereis naar Mars op touw te zetten in het jaar 2023. Hoe is dit avontuur voor jou begonnen? Ja, ongeveer twee jaar geleden las ik over hun in een ja, technisch blaadje En op een gegeven moment ja, raakte het me toch. Toen ging ik erover nadenken en ja, toen dacht ik... Ja, ik stuur gewoon een mailtje naar ze en kijk hoe ze op reageren. Dat hebben 200.000 mensen met jou gedaan. Mm -hmm. En je hebt die organisatie over de streep getrokken. Onder andere met een filmpje om ja. Um, ja, jou te pre-selecteren. Ja, dat is maar een kort filmpje van één minuut. Waar we toch in moesten vertellen ja, waarom je de perfecte kandidaat zou zijn. En wat waarom voor... ben je de perfecte kandidaat? Ah, ik denk zelf... Ja, ik ben een aardig rustig persoon. En ik weet van mezelf dat ik in hele moeilijke situaties ook daarin rustig kan blijven. En daar toch... Ja, een oplossing in kan vinden. Ik weet niet of dat... ook in, in deze situaties van Mars One... Uh, dat ik dat zal blijven houden. En hoe ik op t, al die isolatie zal reageren. Maar ja, het is toch uh, een kans die je moet grijpen. Maar ben je ingenieur? Ben je astronaut in wording? Wat is je achtergrond? Ja, culturele antropologie. Culturele antropoloog. <lacht> <lacht> en wat denk je daarmee te kunnen op Mars? De Marsmannetjes mannetjes doorgronden? Nee, nee, ik denk... je wordt toch als astronaut geselecteerd op je karakter. En hoe je bent als persoon. Dat ik als... Als, ja, als mensen hebben gekozen voor de studie antropologie... Ja, hoe cultuur en de wereld samenleven... is zeker belangrijk voor hier op aarde. Of het belangrijk is voor Mars, dat is de vraag. Misschien over, als er over een hele lange tijd een grote gemeenschap bestaat... dat je die kunt onderzoeken. Maar tot tijd is het veel belangrijker dat je gewoon handig bent, uh, slim bent... en ook ja, emotioneel gewoon volwassen bent zeg maar, voor, de, voor de avontuur. De reis naar Mars is een enkele reis. Ik ga eventjes uh, naar de bank hier. In deze kerstvakantie uh, zit het broertje... een van de twee broers uh, van Wim op de bank en zijn vader. Ja. Eerst u, uh, ja, hoe vindt u dat uw zoon heeft geboekt voor een enkele reis naar Mars? Nou, wel even heel spannend. Maar techniek, of er iets kan, vind ik altijd zeer uitdagend. Ja. Dus dan heb, daarin heb ik hem gestimuleerd. Jo, probeer het. Ja. Maar als hij het ook echt wordt, dan komt hij nooit meer terug. Nou, misschien toch nog wel. Misschien gaan ze broertjes nog een raket bouwen om hem terug te halen. Hoe vind jij dat je broer hiervoor geselecteerd is? Nou, ik vond het natuurlijk... Het lijkt me echt, echt... Ja, het is leuk voor hem om daarheen te gaan. Het lijkt mij... Ja, spannend, maar het is niet leuk om hem... Om hem uh, nooit meer terug te zien. Om kwijt te raken? Ja. Snap je dat er zo wordt gedacht door jouw gezinsleden? Ja, dat, dat snap ik zeker. Um... Wat heb je, vaste verkering? Nee. Gewoon lekker vrij vrijgezel. Dat lijkt me beter om dat zo te houden dan. <laughs> nou, er zijn ook genoeg kandidaten die wel uh, ook een gezin hebben of een geliefde. En ik heb ook gewoon familie, vrienden en kennissen waar ik heel veel van hou. Alleen ja, naar mijn mening, je kiest toch echt zelf voor, uh, voor, iets, ja, voor iets nieuws zoals dit. En het, is, het betekent niet dat ik niet van ze hou. Alleen dat ik wel ja, graag mijn eigen, keuzes, uh, mijn eigen keuzes maak in dit leven. Dat zeg je hier begin 2014 bij de Kerstboom in Schiedam. Hoe dat dan straks zal zijn en hoe dat concreet dan vorm krijgt... daarover gaan we zo direct praten in Utrecht. We gaan de auto winnen, want daar in Utrecht in de jaarbeurs... is de expositie NASA A Human Adventure. En dan gaan we naar de cockpit van de Space Shuttle. Dan horen we jullie weer ja. terug. Harm van Attenveld, Dankjewel.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 De BOVAG voorspelt een lastig jaar voor de tankstations aan de grensstreek. Bij 1 in januari is namelijk de accijns op benzine met 1,5 cent verhoogd. En diesel is maar liefst 4,5 cent duurder geworden. Adelijn-Paul-Douaal van de BOVAG. Goedemiddag. Goedemiddag. Merken pomphouders direct het effect hiervan? Nou ja, mensen zien natuurlijk wat er op de zuilen bij de pompen staat en, uh, en tellen hun knopen, zeker in de grensweek. Dat, dat doen ze al een tijdje, hè. sinds de btw-verhoging in 2012 en de accijnsverhoging daarvoor. Um, zie je het aantal mensen dat over de grens gaat tanken, al maar groeien. En um, dat aantal gaat nog weer fors toenemen, denken wij dit jaar. En waar merk je het vooral? Ja, je merkt het aan de grens met België en, met, en de grens met Duitsland. Uh, België was... Uh, aan de hele grens? Altijd, ja, de hele grens. België was al uh, uh, goedkoper met benzine en diesel. En Duitsland is vanaf 1 januari ook goedkoper met diesel. Dus uh, het zal in verhevende mate ook merbaar zijn aan de Duitse grens. En denkt u dat dat... Uh, want u, u zegt terecht, het, het was natuurlijk al aan de gang. U, u ziet ja. nu blijkbaar weer een piek. En verwacht u ook dat het dan nog erger wordt? Ja. Want, eh, omdat diesel nu ook eh, goedkoper is in Duitsland, eh, zal je zien dat eh, de, de, de, de transporteurs ook eh, in grote mate over de grens gaan denken. Dat hebben ze zelf ook aangegeven. En dat is echt een hele flinke slok op een borrel eh, die de, de pomphouders in de grensstreek gaan missen. Eh, als ze ook die dieselinkomsten, die dieselomzet gaan missen, dan, dan gaan ze het echt moeilijk krijgen. En het afgelopen jaar eh, hadden wij al meldingen van omzetdervingen tussen de 20 en de 50 procent. En daar komt dit dan nog eens overheen. En dat gaat betekenen dat we voor een hele tankstations echt heel moeilijk gaat worden aan de grens heel moeilijk uh, hoe moeilijk nou zo moeilijk dat ze in ieder geval uh, een deel van het personeel zullen moeten ontslaan sommigen zullen moeten stoppen sommige zullen uh, op onbemand uh, overschakelen uh, dus ja aan alle kanten zul je zien dat het uh, dat het pijn gaat doen wat raadt u hen aan hoe kunt u ze helpen wij proberen alles in de werk te stellen om Den Haag ervan te overtuigen dat het toch wel de spaargaten uitloopt nu met btw en accijns. Nederland is echt een duurte eiland, dat is de rol van BOVAG. En wij monitoren nu de effecten. Het enige wat wij vorig jaar van staatssecretaris Wekers gedaan hebben gekregen is dat hij heeft gezegd na een half jaar gaat hij de negatieve effecten monitoren, want hij gelooft niet dat die negatieve effecten zullen optreden. Nou, dat vinden wij te lang, want dan zijn er al de nodige pomphouders in de problemen gekomen. Dus wij gaan per maand bijhouden wat de effect te zijn op het gebied van werkgelegenheid, op het gebied van bedrijfsbeëindigingen. En zelf zullen ze bijhouden, mogen we toch aannemen in Den Haag, wat de derving voor de schatkist is. Want u moet zich uh, bedenken dat een heleboel accijnzen naar Duitsland vloeien die eigenlijk bedoeld zijn voor de Nederlandse schatkist. Ja. Dat was vorig jaar een miljard. Hè? Voor het laatste punt zal weken zo ongetwijfeld, uh, denk ik, wel gevoelig zijn. Uh, ja. We gaan dan merken, uh, als u met hem gesproken hebt, wat dat voor resultaat heeft en of het vooral resultaat heeft. Bedankt ja. tot zover. Paul de Waal van de BOVAG. Radio 1 Vandaag. De nieuwe burgemeester van New York heeft zijn eerste werkdag erop zitten. Misschien is hij nog een beetje aan het uitslapen. New Yorkers die stemden massaal, de democraat Bilde Blasio. Die vooral uh, zei die de kloof tussen arm en rijk wil aanpakken. Met uh, Amerika-deskundige Willem Post van instituut Klingendaal... praten we over wat deze burgemeester inmiddels al teweeg heeft gebracht. Uh, Willem, hij uh, is ook met enorm veel stemmen gekozen. Hè? Ja, 73 procent. En dan moet je weten dat hij vierde of vijfde stond... Hè, in, de, in dat rijtje van burgemeesterskandidaten van New York. Dus ja, niemand gaf hem een kans totdat hij toch blijkbaar een snaar heeft geraakt... door over de verschillen tussen arm en rijk te spreken. Ik heb nu net uh, een boek gepubliceerd over de magie van New York. Nou ja, dan schrijf je ook over de gouden torens van Manhattan. Hè? Bijna letterlijk op de 57e straat, vlakbij Central Park. Ja, daar, daar schieten nu die multi-multi miljoen dollar appartementengebouwen de lucht in. Het verandert de skyline van New York. Ja, dat is voor reizigers, voor toeristen aantrekkelijk om naar te kijken misschien. Maar al die mensen die je daar tegenkomt... Komt hij daar de boel schoonmaken ja, bijvoorbeeld? Die, ja, ja, maar ook drie die mensen... Hebben. Ja, Kijk, als je dus in Manhattan wil wonen... Ja, dat lukt haast niet meer als je een gewone New Yorker bent. En daar heeft de Blazi ook op ingespeeld en gezegd van... zelf kwam hij uit Brooklyn. Hè? Manhattan is een van de vijf boroughs of stadsdelen. Brooklyn is, uh, is nog groter dan Manhattan. Maar ja... Daar kun je dan toch nog wel. Uh, dat schiet ook wel de lucht in de pakken. het ook ook, is natuurlijk het ja. centrum. Maar is, is, zeg je daar eigenlijk mee, dit is toch ook wel een lokale ontwikkeling. Dus in New York speelt dit, die onvrede bij mensen, of is het breder? Nou, weet je, het is wel breder. Het is interessant. Hè? Als we het even in breed perspectief zien. Uh, en het is nog een beetje, beetje gissen, hè? maar dat mag, nu we de blasio hebben, denk ik. In de jaren tachtig was het natuurlijk toch het conservatisme van Reagan in heel Amerika. Hè? En toen kregen we Bill Clinton. En Bill Clinton in de jaren negentig, dat was toch eigenlijk ook iemand van het centrum. Die was soms nog republikeinser dan de republikeinen. Bezuinigd op de bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld heel erg. Ja, en nu met de grote recessie die Amerika geteisterd heeft de afgelopen jaren. We zagen al Occupy Wall Street. En dat was hardnekkig, weet je wel. Dat verzet van niet alleen maar jongeren, maar ook middenklassers... die hun baan kwijtraakten. Dus armoede is plotseling wel in de Verenigde Staten een hot issue. Nou ja, Janet Jellen, de nieuwe baas van... De Federal Reserve. Is ook een wat linksige mevrouw. een Beetje tegen Wall Street in toch die keuze. Ja en nu dan. Iemand die zich een progressieve democraat noemt. hè, De Blasio. Ja die, dat is wat die, die, anders. Die die belastingen aan wil pakken. Dat is ongeveer zelfmoord tot nu toe toch altijd voor Amerikaanse politici. Ja. Tax the rich. Het is, het is natuurlijk ook een populist. En de Blasio heeft gezegd van nou in de armoedebestrijding is het ook belangrijk dat we aan onderwijs veel meer doen. En het is wetenschappelijk aangetoond dat als je peutertjes maar, maar meer onderwijs geeft, voorschoolse opvang ook, ja, dat dat echt zo aan de dijk zet. Dus laten we de allerrijkste New Yorkers, mensen die sowieso meer dan 500.000 dollar per jaar verdienen en nog heel veel meer, laten we hen, heeft het ook precies gezegd, 967 dollar per jaar meer laten betalen. Ach, Zegt de Blasio, dat is toch eigenlijk maar een kopje koffie per dag bij de Starbucks. En hoor je daar een tegengeluid van? Maken die allerrijkste zich nu zorgen? Of. Uh, Jawel, nou ja, dat wordt natuurlijk wel niet gezegd. Dat een maar... heel slecht idee, dat kopje koffie. Ja, weet je, hè? nou ja, er is wel wat, zeker bij de Republikeinen wordt natuurlijk uh, gezegd, van we gaan weer terug naar de jaren uh, begin negentig, toen we de democratische burgemeester Dinkins hadden, dat was ook zo iemand, zo'n tax and spend liberal, die veel te soft ook tegen de criminaliteit was. Nou ja, de Blasio speelt natuurlijk wel uit dat verreweg de meeste New Yorkers zijn gewone New Yorkers. Er zijn wel 650.000 miljonairs in New York, 650.000, maar ja, het is een stad van bijna 10 miljoen mensen. Dus er zijn nog heel veel meer mensen ja, die geen miljonair zijn en ook geen miljardair. En hij laat ook wel zien dat hij weet wat er speelt onder de gewone New Yorkers. Hè? Zoals hij zijn gezin natuurlijk gebruikt heeft uh, de afgelopen tijd. En, Zeker. En enthousiast dat gezin zelf ook naar buiten. Ja, gaat, en, en ook, ook het, het, het multiraciale. Kijk, New York is natuurlijk de wereld. Want hij is getrouwd met een zwarte vrouw. En ja, Barbados. En hij heeft zelf uh, Italiaanse en Duitse voorouders. Dus hè, het is echt de diversiteit en top. Nou ja, en kijk. Dus het is wel wat dat betreft een geloofwaardig verhaal. En hij heeft ook als gemeenteraadslid een, een, een carrière opgebouwd... van tja, toch ook, ook ogen hebben voor de onderkant van de maatschappij. Nou ja, geloofwaardig. Gaat hij het waarmaken? Dat is natuurlijk de vraag. Nou ja, Zeker dat als het is iets anders. gaat. Kijk, weet je, er is... Uh, en dat moeten we toch Bloomberg nageven. Dat, dat is zijn is is voorganger. Wel, dat is, ja. een voorganger. Er is inderdaad wel het een en ander gebeurd. Uh, t, uh, toen Giuliani en Bloomberg... Wacht je een beetje in één adem noemen. He, de twee republikeinse burgemeesters. Uh, toen zij uh, het roer overnamen... Ja, en, en Giuliani dan om te beginnen. Toen was er een, enorm schuld, een enorme schuld in New York. Nu is er een groot overschot. Hè? De stad doet het weer geweldig economisch, wat de pure cijfers betreft. En als je naar de misdaad kijkt, ja, de moordcijfers zijn gehalveerd. En ik weet nog heel goed, door... begin jaren negentig, door Bloomberg en Giuliani... Ja, begin jaren negentig, als het donker werd... He, dan, dan kon je toch zeker ook als buitenlander... maar beter niet in, in New York rondwandelen. Dat is veranderd door Van. dat zero tolerance... door de, ook dat de preventief fouilleren natuurlijk. Wat, waar ja. je ook weer veel over hoorde dat er sommige mensen... Heel vaak gefouilleerd worden en de anderen weer wat minder, en onvrede daarover. Wat, hoe gaat dat veranderen? Ja, dat is nu ook een met verkiezings... Verkiezings... Heeft hij daar iets over gezegd? Ja, dus, zeker. Dat heeft hem ook veel uh, stemmen opgeleverd. Want uh, ja, in, in, die, in, in, in die bijna zo'n twintig jaar hè, van, van Giuliani en, en Bloomberg zijn tientallen miljoenen mensen, als je alles bij elkaar optelt, aangehouden. Ja, en wat bleek, maar een heel klein percentage, daar kon iets van de wapen gevonden worden. Over overgrote gedeelte. was... Dus alle onvrede over discriminatie die ja, dat heeft. Zwart opgebracht. en Latino. Ja. Hè, dat was ook, ook als je het vergelijkt met de aantallen van mensen die in de steden in, de, in New York wonen, ja, zij waren wel heel vaak het slachtoffer. Dus de blazuur heeft gezegd, ja, dat is niet fair we moeten de rechten van de mensen respecteren. Moet je verder? Met dit zeggen toch ook een heleboel van die burgerrechtenorganisaties. Maar ja, weet je, uh, je kunt de misdaad. Dat kun je een beetje beïnvloeden... omdat het hele politieapparaat onder zo'n burgemeester valt. De, de economie. economie veranderen... dat is natuurlijk toch nog wel even wat anders. Dus de Blasio zet wel erg hoog in. Als je het gisteren zag, dat was natuurlijk een prachtig spektakel. De Clintons he? hebben hem natuurlijk uh, binnengehaald, <laughs> ja, min of meer. Ja, dat is niet toevallig. Want hij, hij kwam met nederigheid. Hè? Hij kwam met de ondergrondse. Hè? En uh, nou ja, er ging nog even het gerucht... hij is, uh, hij is wat ziekelijk, dus komt hij wel... Nou ja, daar kwam u dus vanuit, die ondergrond. er stond ook een heel koor van, van, van, van zingende campagnemedewerkers... en familieleden en kennissen. Nou ja, en Bill Clinton was er, en Hillary. Want ja, die hebben een politieke antenne... En Hillary, weet je dat nog in 2008? Hillary had toch een beetje dat imago toen tegen Obama... van zij is de wat rechtsere democraat. Maar zij ziet natuurlijk ook... Die denkt, hier moet ik bij zijn. Ja, ze ziet een beetje wat er gebeurt in Amerika. En Bill heeft hem zelfs uh, de eet af, afgenomen. Hè? Maar Hillary zat naast Bill. Nou, Bill had ook alleen kunnen komen natuurlijk. Maar beide waren er. Hè? Dus ja, het zegt wel iets. iets. Elisabeth Warren is een progressieve democratische senator. En zij zou toch een concurrent voor Hillary kunnen worden. Dus nou, dat de Clintons zo nadrukkelijk uh, hun zegen hebben dat gegeven aan de Blasio... Niet, niet toevallig, denk Goh. ik maar zo. Nou, en voor Bill Blasio wordt het vanaf vandaag echt spannend... want hij moet nu zoveel gaan werken. En er komt een sneeuwstorm aan, hè? dus hij moet wordt, gaan schuiven. Uh, ja. Hij moet als populist. <laughs> moet Wat moet onsteem. hij doen? Hij moet gaan schuiven, oké. Okay. Okay. Willem Post, dankjewel. Muziek van Amy MacDonald. This Pretty Face. De week neemt onze verslaggever Micha Blok iemand mee op sleeptaal. Vandaag gaat ze met twee Justin Bieber-fans naar de nieuwste documentaire over Justin Bieber Believe, heet hij. film draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscoop, is al geflopt in de Verenigde Staten. Justin Bieber heeft ook zoveel domme dingen gedaan. Maar dat kan de echte Justin Bieber-fan, de Belieber, uiteraard niks schelen. Sinds wanneer ben jij fan, Valerie? Echt? Die hard fans sinds 2011. Soms schaam ik me daar wel een beetje voor, want het was zo niet cool om hem leuk te vinden. En ik was eigenlijk heel bang voor. En 2011 dacht ik, laat maar, ik ben gewoon daar helemaal fan. Mensen om me heen doen me helemaal niks meer. Wanneer mag je jezelf nou een echte belieber noemen? Als je gewoon op school zit en gewoon nergens anders meer aan kan denken. <laughs> denken. Is dat echt zo? Ja, dat is gewoon, dan zit je na te denken op dat je een proef werkt en dan... Ja, dan spoken er allemaal dingen door je hoofd over Justin... Je wordt wakker met Justin en je gaat weer slapen met Justin. Ja, dat is het eigenlijk. En wat vind jij nou zo fantastisch aan Justin Bieber? Van ja, hij kan goed dansen, hij kan goed zingen. Maar wat maakt hem nou zo speciaal voor jou? Ja, het is eigenlijk gewoon een totaalplaatje. Hij ziet er goed uit, hij kan goed zingen. Hij kan dansen, hij kan allerlei muziekinstrumenten spelen. Gewoon, ik kan bijna geen negatieve dingen over hem verzinnen. Valérie, in je tas heb je gewoon <laughs> hoeveel pakken tissues zitten? Twee dozen tissues en ik heb ook nog vier zakdoeken. <laughs> ja, dat wordt denk ik wel huilen. Nou, laten we naar binnen gaan. Ja. There are people out there waiting to see you fall. But rather than let gravity take you down. Sometimes you have to take matters into your own hands. And fly. En ja, wat vind je tot nu toe? Het is echt een geweldige film. Echt gewoon perfect. Ik vind het echt super leuk. En nou jij het nog een beetje droog? Ik zit helemaal vol verbazing. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. nu. <laughs> Oké. Okay. No matter how hard things get, everything is is to be alright believe in yourself believe you can do anything if you set your mind to it zo so, dat was hem ja ongelooflijk <laughs> ik weet ik Ik blij. En Lisanne? Echt geweldig, gewoon, ik kan niet wachten om nog een keer te gaan. Ik zit naar die film te kijken en uh, we zien wel Justin Bieber als echt de ideale schoonzoon. Hij doet alles voor zijn muziek, hij is uh, lief tegen iedereen. En denk ik denk van ja, maar is dat ook echt zo? Ik denk dat hij dat respect wel verdient. Je hebt hem in het echt gezien ook hè? Ja, ik heb hem in het echt gezien. En hem aangeraakt? Ja. En was hij toen ook zo aardig? Nee, maar dat is een meet greet. greet Het is sowieso niet ideaal, een ontmoeting bij een meet-and-greet. Nou ja, in de film geeft Justin Bieber ook nog wat wijze lessen, wat wijze levenslessen weg. Zoals blijf altijd lachen, geloof in jezelf. Heb je daar wat aan, aan dat soort levenslessen? Zeker, ik denk dat dat ook wel een groot deel is dat je een liever bent. Hij geeft je hoop. Als hij zegt dat het goed komt... Dan komt het goed. En wat is dan het nummer dat je van hem opzet als je het echt even niet meer ziet zitten? One time. When I met your girl, my heart went knock knock. Now the butterflies in my stomach won't stop, stop. Even though it's a struggle, love is all we got. So we gonna keep, keep climbing to the mountain top. Hey, hartstikke goed. <laughs> Ook echt een mooi tweestemmig. Oh echt? Ja, ja. Nou, dankjewel. Jullie kunnen zijn in het achtergrondkoor. <laughs> Jullie zaten tijdens de film zo stil te kijken. We zaten natuurlijk ook allemaal met uh, serieuze journalisten in de zaal. Maar ja, nu kunnen jullie toch wel eventjes datgene doen wat echte Beliebers doen... als ze Justin Bieber hebben gezien. Verslag van Micha Blok. Wij zijn er zo weer. De Week van het AVRO Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met vannacht Op de Ziel van Peer Wittenbos. Ik zat in het begin helemaal niet te wachten op een verliefde man. Waarin twee huwelijken worden ontwricht door overspel. Maar ik kon geen bezwaren bedenken tegen een passant met een ongevaarlijke afwijking. Het vierde radiodrama Op de Ziel. Het ging hem niet om de kleur, maar om de smaak en de textuur, zei hij. Vannacht tussen 12 en 2 in de Week van het Afro Radiotheater. Op Radio 1, het nieuws...